Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Bolivia zijn gewonnen door de centrumrechtse kandidaat Rodrigo Paz. Met bijna alle stemmen geteld kreeg hij ruim 54% van de stemmen en versloeg hij zijn conservatieve rivaal Jorge Quiroga. Er komt nu een eind aan bijna 20 jaar links-socialistisch bestuur in Bolivia. Rodrigo Paz wordt president in een land dat kampt met een diepe economische crisis. Bolivia heeft een hoge inflatie en tekorten aan brandstof en medicijnen. Een meerderheid van de Nederlanders voelt zich machteloos en gefrustreerd over de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die meerderheid vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland... en dat de politiek maar niet met oplossingen komt voor problemen als het woningtekort. Ook zijn veel mensen kritisch op het kabinetsbeleid rond de oorlog in Gaza... Het vertrouwen in de politiek is vaker laag geweest, maar deze dip houdt langer aan. 60% geeft de politiek een onvoldoende. Zij willen dat de politici na de verkiezingen samenwerken om problemen daadwerkelijk op te lossen. Op de luchthaven van Hongkong zijn twee mensen omgekomen... nadat een vrachtvliegtuig van de landingsbaan gleed en in zee terecht kwam. Het vliegtuig raakte waarschijnlijk het voertuig waar de twee in zaten en sleurde het mee het water in. De twee waren medewerkers van de luchthaven. De bemanning van het vrachtvliegtuig overleefde het. Marokko trekt volgend jaar veel meer geld uit voor zorg en onderwijs... meldt de regering. Daarmee komt het land tegemoet aan de eisen van jongeren... die de afgelopen weken demonstreerden. Het gaat om een bedrag van 13 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan dit jaar. Het weer, veel bewolking en af en toe valt regen. Het is een graad of 12. En ook de komende dag komen buien voorbij. Oh, en ook schijnt nu en dan de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. place to be. You're the greatest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 Als ik in de tijd, ach we waren altijd samen, maar we raakten elkaar kwijt. Had ik harder moeten vechten, was het tegenin, heeft geen zin. Het gaat zoals het gaat, toch wil ik zo graag weten. Als jij weer voor me staat, jij wilt nog een keer. De jaren die we steken, bijna niet aan je gedaan. Understand. House music. Can't you understand? Can't you understand? House music We're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 Record goes round and round within a circle without a sound. I'm underwater in overdrive. You hide in laughter. FM